8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Begrotingstekort loopt op tot 4,5%, zegt CPB. Het kabinet moet zo'n 9 tot 10 miljard euro extra bezuinigen. En de VVD wil de verkoop van Hash verbieden. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar oploopt tot 4,5%. Dat komt neer op 28 miljard euro. CPB verwacht volgend jaar wel een voorzichtig herstel van de economische groei. Die wordt geraamd op 1,25 procent. De economie doet het dit jaar slechter dan tot voor kort verwacht door het gedaalde consumentenvertrouwen, de verslechterde vermogenspositie en de dalende huizenprijzen. Het kabinet moet zo'n 9 tot 10 miljard euro extra bezuinigen als het volgend jaar aan de Europese eis wil voldoen dat het begrotingstekort maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product mag zijn. De VVD wil de verkoop van hash verbieden. De regeringspartij wordt naar eigen zeggen gesteund... door coalitiepartner CDA en gedoogpartner PVV. Volgens de VVD helpen coffeeshops buitenlandse criminele organisaties... met de verkoop van drugs. Het gaat vooral om hash uit Marokko en Afghanistan. De VVD wil niet meewerken aan het faciliteren... van criminele organisaties in die landen. Hash is samen met de in Nederland gekweekte wiet... de populairste drug in ons land... De VVD is niet van plan om de verkoop van wiet aan te pakken. Ahold heeft vorig jaar de omzet en winst zien stijgen. De omzet van het supermarktconcern steeg ruim 5% tot 30,3 miljard euro. De netto winst nam toe met 19% tot net iets meer dan 1 miljard. Voor dit jaar verwacht Ahold een lastig jaar voor de levensmiddelensector door de recessie en het ingezakte consumentenvertrouwen. Begin deze week maakte Aarhold bekend dat het de internetwinkel bol.com overneemt... voor 350 miljoen euro. De afgesplitste koffie- en theetak van het Amerikaanse Sarah Lee... gaat in Amsterdam naar de beurs, waarschijnlijk onder de naam Douwe Egberts. Dat hebben ingewijden laten weten aan het Financiële Dagblad. Het hoofdkwartier van Douwe Egberts komt in Nederland. Douwe Egberts werd in 1984 onderdeel van Sarah Lee. Vorig jaar besloot Sarah Lee door te gaan als vleesbedrijf... en de drankentak af te splitsen. Wanneer het bedrijf naar de beurs gaat, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk in mei of juni. De slag om de Syrische stad Homs lijkt de eindfase te zijn ingegaan. Tanks en militairen van het Syrische leger zijn de wijk Baba Amr binnengetrokken. De wijk ligt in het zuidwesten van de stad. Gebouw voor gebouw wordt uitgekampt op zoek naar opstandelingen van het vrije Syrische leger. Baba Amr geldt als het bolwerk van het verzet in Homs. De wijk ligt al meer dan drie weken onder vuur van het Syrische leger. President Wade van Senegal is nog niet zeker van een nieuwe termijn. Hij heeft bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen bijna 35% van de stemmen gekregen. En daarmee geen absolute meerderheid. Er moet nu een tweede stemronde komen. In de tweede ronde moet de 85-jarige Wade het opnemen tegen oud-premier Macky Sal, die 26,6% van de stemmen kreeg. Sal was vroeger een bondgenoot van Wade, maar koos later voor de oppositie. De tweede ronde is op 18 of 25 maart. Analisten verwachten dat veel tegenstanders van Wade zich dan achter zal zullen scharen. Waders populariteit is afgenomen doordat hij in strijd met de grondwet heeft doorgedrukt dat hij voor een derde termijn kan worden gekozen. In het middenwesten van de Verenigde Staten zijn zeker twaalf doden gevallen door tornado's. In Harrisburg in Illinois vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden ruim 300 huizen vernield. En verder gingen tientallen bedrijfspanden tegen de vlakte. Windsnelheden werden gemeten van 270 km per uur. Ook in Missouri en Tennessee vielen doden. En ook daar is de schade groot. En verder zijn er meldingen van schade door tornado's... uit Indiana, Kentucky, Nebraska en Kansas. Vanaf vandaag kan iedereen verkeersonveilige situaties... melden bij het meldpunt Veilig Verkeer. Daarvoor is een speciale website ontwikkeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke route... voor kinderen die naar school fietsen... of om een plek waar het vaak maar net goed gaat. Alle meldingen worden opgeslagen in een database...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 Engeland kwam in de slotfase nog langs zij, maar Robbe scoorde in de extra tijd de winnende treffer. Duitsland verloor thuis verrassend met 2-1 van Frankrijk. En de Verenigde Staten haalden een stunt uit door Italië in eigen land met 1-0 te verslaan. Het weer vanochtend bewolkt en nevelig en plaatselijk ook mist. Vanmiddag meer kans op zon, het wordt gemiddeld 12 graden. Waar de zon doorbreekt, nog een paar graden warmer. Morgen en zaterdag nog meer zon, maar vanaf zondag weer wat meer bewolking en geleidelijk frisser. AMB ah, Verkeersinformatie. De ochtendspits stelt weinig voor vanwege de vakantie. 10 files maar, amper 30 kilometer. Korte files staan nog vooral rond Utrecht, Arnhem en in het zuiden van het land. Er is een vrachtwagen gestrand op de A16 onderaan de afrit bij Rotterdam Centrum. En dat levert file op richting Breda. Het staat daar 2 kilometer op de parallelbaan.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, de cijfers liggen er en het ziet er niet best uit. Joost Vullings in Den Haag, hoe hard komt dit aan? Dit komt verschrikkelijk hard aan. Er moet zeker meer dan 10 miljard bezuinigd worden... en dat is een hele, hele forse opgave. Ja, of dat de enige oplossing is, bezuinigen, hard bezuinigen... dat hoort u straks van econoom Erik Bartelsman. En ook de sociale partners gaan reageren. Bernhard Wientjes en Agnes Jongerius zijn vanochtend te gast. Maar laten we eerst maar eens naar de cijfers gaan. Centraal Planbureau heeft een paar minuten geleden... de ramingen bekendgemaakt voor de Nederlandse economie. Een lijst met heel veel cijfers en percentages. Welke kant gaat het op, gaan we vragen aan economieredacteur André Meijnerma. Want André, het gaat met name natuurlijk over het begrotingstekort van 4,5 procent. En we hoorden het Joost al zeggen, dat valt tegen. Ja, dat valt tegen in die zin dat het uh, meer is dan uh, drie, drie maanden geleden nog gedacht. Toen ging het kabinet nog uit van, een, of het CPB nog uit van een, een, een tekort van 4,1 procent. En dat loopt nu op naar 4,5 procent, juist omdat sinds de zomer vorig jaar in een recessie zijn gezakt... en daardoor zeg maar de economie verslechterd is. Consumenten geven minder uit, de, de mensen halen de hand op de knip... zijn bang voor hun eigen baan, bang voor de toekomst... onzeker geworden door de schuldencrisis die maar aanhoudt... ze zien hun vermogen verdampen, er worden pensioenen gekort... en mensen zien ook de huizenprijzen, dus de woningprijzen dalen... en dus ook hun vermogen, dat ze gestopt hebben, in bakstenen achteruit lopen. Ook koopkracht neemt af door alle bezuinigingen die op mensen afkomen... En dat zorgt ervoor dat de economie dus krimpt in plaats van groeit. En nog meer krimpt dan eigenlijk wenselijk is. En daardoor loopt het begrotingstekort van het kabinet op. We gaan door naar Joost Vullings in Den Haag. Want Joost, we hoorden het je net al even zeggen. Dit komt hard aan daar. Hoe hard komt het aan? Want betekent dit automatisch bijvoorbeeld die bezuinigingen? Ja, dit betekent absoluut uh, hele forse bezuinigingen volgend jaar. Nou, ik zal je even meenemen in de rekensom uh, die gemaakt wordt in Den Haag. Nou, Volgend jaar hebben we dus een begrotingstekort van 4,5 procent. Maar we moeten op 3 zitten. Dus we moeten, er moet 1,5 procent worden wegbezuinigd. Bezuinigd. Nou ja, 1,5 procent waarvan? Nou, van ons bruto binnenlands product. Dat is 9 miljard euro. Maar ja, we moeten zeker boven de tien, zei ik al. Dat komt omdat je te maken hebt met zogenaamde uitverdieneffecten. Je kan wel bezuinigen, dat levert geld op. Maar dat kost ook wel geld. Ik gaf net het voorbeeld van het ontslaan van ambtenaren. Die hoef je niet meer te betalen, maar krijgen dan wel weer een uitkering. Dus dat kost ook geld. En dan komt er een soort, ja, moet je een soort bedrag erbij gaan optellen. En dan kom je tussen de 12 en 15 miljard euro uit. En dat is echt een verschrikkelijke grote opgave. En dat moet in één jaar gebeuren. Dus dat gaat echt heel veel pijn doen. Dat gaat ons pijn doen als burgers. En dat is voor, voor VVD, CDA en PVV een, echt een enorme politieke opgave... om hier in een paar weken uit te komen. We gaan door naar het gebouw van de Tweede Kamer. Daar is verslaggever Peter Blok. Peter, met de eerste reactie. Nou... Dat weten we nog niet, hebben we nog niet, eerste reacties. Iedereen staat wel klaar hoor, iedereen is verzameld in dat gebouw. En die reacties komen wel zo dadelijk. Maar even terug naar André Meijnema. Uh, André, want hoe staat het met de economische groei? Zit dat er wel nog in binnenkort? Nou ja, in ieder geval, de, de groei die is de, voor dit jaar geraamd... door het Centraal Planbureau uh, ietsjes uh, slecht een minder groei. Dus meer krimp uh, dan uh, aanvankelijk was gedacht. Een drie kwart van een procent. Dat is ietsjes beter dan wat de Europese Commissie verwacht voor dit jaar. Want die heeft gezegd, nou, dat zal Nederland zo uitkomen... op een krimp van de economie van bijna een procent. Maar het Centraal Planbureau ziet wel herstel... een voorzichtig herstel van de economische groei. Vanaf volgend jaar, dus vanaf 2013, daar ziet men... Noteert men een cijfertje van een groei van uh, 1 en een kwart procent? En dat loopt dan heel voorzichtig op naar 1,5 procent het jaar daarna. En dat blijft zo'n beetje hangen op die 1,5 procent. Eigenlijk te weinig voor een, een gezonde economie. En zeker te weinig om met elkaar daadkrachtig uit een probleem ja. te komen. Want we zitten natuurlijk vanuit een hele diepe put. Ja, wanneer kun je aangeven dat we langzaam weer uh, de goede kant op gaan? Nou ja, dat, dat, dat moet de komende maanden blijken natuurlijk. Het kan best zijn dat we nu op een bodem zitten. En dat we het slechtste achter de rug hebben. En dat het nu heel voorzichtig wat herstellen wordt richting de zomer. Daar hoopt men althans op. En veel hangt er af natuurlijk van hoe gaat het verder in Europa met de schuldencrisis. Is dat een probleem een beetje geparkeerd? Of gaat het als weer over een paar maanden weer opflakkeren? En wat doet dat dan met ons en met onze economie? Wat doet het dan met het vertrouwen van consumenten? Met de investeringen van bedrijven? Met de import en de export? Kortom, er zijn nog heel veel onzekere factoren. Dat merk je trouwens ook in alle bedrijven die de voorbije week met cijfers zijn gekomen. Ja. Eh, allemaal erg voorzichtig, zeggen ook allemaal 2012. Gewoon weer een lastig economisch jaar met een heleboel onzekerheid. Ja, goed. Dus 2000, uh, daar moeten we dus ook nog niet op rekenen. 2013, André. Uh, straks uh, meer duiding uh, van de cijfers. Ja, we gaan even naar uh, Joost Funnings nog voor de reacties uit Den Haag. Want uh, Joost... Op zich zou het kabinet er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om niet heel hard te bezuinigen als je die 3%-norm loslaat. Er zijn ook economen die dat zeggen. Uh, Teulings van het CPB heeft dat zelf ook aangegeven. Je zou het nu kunnen loslaten. Vooral als we kijken, hoorden dat net van André Mijnen, maar naar de rest van de cijfers. Er komt langzaam aan weer wat economische groei. 1,25% in 2013, volgend jaar dus. Zou het kabinet denk je de bezuinigingen in dat opzicht los kunnen laten? Nou, die discussie gaat zeker op gang komen. We weten natuurlijk sowieso dat de PVV uh, geen fan is van alle regels... die uit Europa komen, dus die zullen die discussie zeker opstarten. Ook Maxime Verhagen, weten we, achter de schermen is iemand van... nou, moeten we echt nog heel strak op die 3% gaan zitten. Maar goed, uh, wij kunnen die discussie in Nederland uh, wel voeren. Maar uiteindelijk moeten deze plannen wel goedgekeurd worden door, uh, door Brussel. Mm -hmm. uh, en daar is nou eenmaal 3% afgesproken voor Nederland in 2013... Nu is het wel zo. Kijken we bijvoorbeeld naar Polen een jaar geleden. Hadden ze hadden ook een heel groot bezuinigingspakket afgesproken. Maar daarin zat een enorme hervorming van het pensioenstelsel. En toen heeft uh, Brussel tegen Polen gezegd... nou, jullie mogen nog een jaar boven die 3% blijven... omdat jullie ja, zo'n hervorming hebben doorgevoerd. En dat levert op termijn zoveel geld op dat we er niet moeilijk over gaan doen. Maar dat betekent dus dat uh, wij wellicht ook wel zo'n uitzonderingspositie kunnen krijgen. Maar dan moeten er dus fors hervormd worden. Mm. Echt fors hervormd worden. Uh, en dan ja, en, is er natuurlijk een probleem, want dat ja, wil de PVV niet. Dat wil de Joost? PVV niet. Dus het, het, het grap is ook dat de PVV eigenlijk wil dat uh, het tekort boven de 3% blijft. Want dat, dat scheelt uh, aan extra bezuinigingen. Maar om daar toestemming voor te krijgen voor Brussel... moet er heel hard hervormd worden. En dat wil hij ook niet. Nou ja, zie maar gewoon wat voor, wat voor knoop het is. En uh, zelfs al blijf je iets boven de 3%, dan nog moeten er echt miljarden en miljarden worden bezuinigd. Want het bedrag is echt, gewoon, uh, echt heel erg flink. Goed. Wij verwachten nu alle reacties ook uit Den Haag. Joost van uh, de fractieleiders, want die uh, hebben inmiddels ook gereageerd op Twitter. Iedereen is geschrokken van de cijfers. Uh, wanneer kunnen we reacties verwachten op de zender? Ja, de, de, een collega van mij die staat nu uh, wat wij noemen het bij de patatbalie uh, <lacht> in de Tweede Kamer. Dat is een balie, er wordt geen patat verkocht, daar kan je moties en amendementen inlezen. Maar uh, het ziet er een beetje uit als een patatbalie, vandaar dat wij hem zo noemen. En ik hoop dat vanaf uh, die kant nu heel snel de reacties uh, gaan komen. Want de, de fractievoorzitters lopen daar warm en die uh, zullen zeker uh, met reacties uh, komen en die ook zeker willen geven. Goed. Even tussendoor melden dat er geen files staan, dus we hebben ook geen verkeersinformatie. Uh, we gaan over die cijfers doorpraten met hoogleraar economie Erik Bartelsman. Welkom hier in de studio, ja, meneer bedankt. Bartelsman. Uh, ja, we horen het van Joost. Dat wordt bezuinigen en fors ook. Is er geen andere optie? Ja, ik moet die bezuinigingen nog zien aankomen. Uh, ik heb ook, heb ook gehoord dat mensen geschokken zijn van de cijfers. Eigenlijk uh, was dit wel verwacht. Uh, ja. Het is iets beter dan, dan de meeste analisten denk ik, verwacht hadden. Um, de, de, de echte pijn was in het laatste kwartaal van vorig jaar. Er zit nu alweer wat groei uh, in de vooruitzicht. Dus dat valt mee. Ja. De bezuinigingen. ja, uh, Het kabinet heeft zich in een moeilijke positie gebracht... door in Brussel zo hard te gillen dat mensen het beste jongetje van de klas moesten zijn. Dan moeten we dat, we dat zelf ook doen. En daar, en daar zitten ze ja. nu mee. Kunt u eens een beeld schetsen, meneer Bartelsman... Hoe, hoe funest bezuinigingen op dit moment kunnen zijn voor die groei... die het CPB nu verwacht met de, in deze ramingen voor 2013? Nou, heel simpel. Het geld circuleert. Mensen, mensen verdienen geld en die geven dat weer uit. En als ze nu gaan bezuinigen, dan betekent dat uh, wellicht... met de bedragen die nu rondgaan, toch uh, mensen ontslaan. Uh, ambtenaren wegdoen, uh, bezuinigen op allerlei... Uh, die vervolgens, vervolgens minder, die inkomsten, vervolgens minder hebben. inkomsten hebben... en daardoor minder gaan uitgeven... waardoor de bedrijven minder, minder moeten produceren... waardoor die mensen weer moeten ontslaan. En ja, dat, dat uh, brengt weer, verdere krimp en verdere verhoging van het tekort. Dus dat is een hele ingewikkelde zaak... om dat nu goed te doen. Omdat je die mensen... dat zei Joost ook al... er zijn kosten als je mensen ontslaat. En misschien gaan ze wel... krijgen ze wel een ww Dat is sowieso de kosten. Dus door mensen te ontslaan... bezuinig je niet direct heel veel. Maar wel dat die mensen direct minder gaan uitgeven. Waardoor de economie als geheel minder groei krijgt. En uiteindelijk... om die tekorten weg te werken... en waar de beleggers naar kijken... dat is toch de, de totale staatsschuld. Om die omlaag te krijgen op termijn. Want in Nederland staan we er, er erg goed voor. Maar toch, omdat op termijn nog beter te krijgen... moet je vooral die lange termijn vooruitzichten goed hebben. En dat betekent beleid voeren voor toekomstige groei. Dat is nu echt het belangrijkste economisch gezien. Beleid voeren voor toekomstige groei, het is helder, Meneer Bartelsman, blijft u bij ons ja. vanochtend? Dank. Gaan we naar die patatbalie in het gebouw van de Tweede Kamer. Daar is verslaggever Peter Blok nu wel met de eerste politicus naast zich. Ja, met uh, Jeroen Dijsselbloem van de grootste oppositiepartij, de Partij van de Arbeid. Ja, het kabinet heeft een levensgroot probleem. Hè? Het begrotingstekort loopt fors op. Ja, dat zijn toch uh, behoorlijke tegenvallers die vandaag worden gepresenteerd. Ja, Laat het toch ook zien dat het kabinetsbeleid uh, op een doodspoor zit. Uh, dit soort radicale, harde bezuinigingen die al in de pijplijn zaten... Er komt nu nog eens 9 à 10 miljard bovenop uh, qua tekort in 2013... Nou, we moeten ondertussen natuurlijk de economie draaien houden. Dus het kabinet moet echt het spoor van alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen nu loslaten. En een verstandige combinatie maken van beperkte bezuinigingen. Die de economie zo min mogelijk schaden. En hervormingen die onze economie versterken. Ja, de Partij van de Arbeid zegt ook van laat die 3% los. Ja, Brussel uh, stelt meerdere eisen aan ons. Ook dat we uh, lange termijn zicht houden op dat begrotingsevenwicht. Dat we economische groei weer herstellen. Als we nu dit soort enorme bedragen zouden gaan onttrekken aan de Nederlandse economie, gaat de werkloosheid snel oplopen, worden de tekorten in de schatkist snel nog groter en komen we in een negatieve spiraal. Dus we zullen eerste stappen moeten zetten, bezuinigen en zeker ook hervormen op weg naar dat begrotingsevenwicht en vooral de economie zorgen dat die economie weer op gang komt. Ja, Welke hervormingen steunt u? Nou, we hebben zelf natuurlijk al veel voorstellen gedaan voor de woningmarkt. Ook voor de arbeidsmarkt. Uh, in de sfeer van de studiefinanciering. Uh, dus er moet echt op tal van terreinen stappen worden gezet. Die door dit kabinet de afgelopen jaren zijn blijven liggen. Beperking van de hypotheekrenteaftrek, Dat is een partij van de arbeidspunt. Ja, zegt, u bijvoorbeeld, uh, ja, zegt u bijvoorbeeld ook die AOW-leeftijd moet eerder omhoog? Nee, dat uh, moeten we niet doen. We hebben daar beslissingen over genomen die al ingrijpend zijn. Voor mensen, we gaan in twee stappen omhoog. Uh, en overigens, als je dat volgend jaar in de eerste stap zou zetten, levert dat 200 miljoen op. Dus mensen moeten er ook niet van denken dat dat een oplossing is voor het immense miljardentekort uh, wat nu op tafel is gekomen. WW ontslagrecht taboe? Nee, de WW is uh, zeker bespreekbaar. Uh, de WW moet een springplank worden waar mensen weer snel terugkomen aan het werk. Dus ook daar heeft de Partij van de Arbeid eerder voorstellen voor gedaan. Dat geldt ook voor de zorg, waar de marktwerking heeft geleid tot enorme claimgedrag vanuit ziekenhuizen en budgetoverschrijdingen. En ook daar zullen we een einde aan moeten maken. Dank u wel, Jeroen Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid. De... Stendin, in de vice-fractievoorzitter was hij. En na het vertrek van Job Cohen voert hij het woord. Goed, gaan we door naar Margret Boeren. Eindje verderop. Margret, wie heb jij? Ja, naast mij staat Alexander Pechtold, de partijleider van D66. Meneer Pechtold, ja, u heeft de cijfers ook gehoord. 4,5% begrotingstekort. Wat denkt u dan? Dat is heel stevig, want als je dat vertaalt... dan betekent het dat we iedere dag in dit land nu inmiddels 77 miljoen te veel uitgeven. Uh, en dat is veel, veel. Want dat is een schuld die langzaam opbouwt... tot dadelijk een staatsschuld van 500 miljard. We zitten al op 400 miljard. En dat schuif je door naar de volgende generatie... als je nu niet het lef hebt om te hervormen. Ja, u het altijd al op hervormen. Nu u deze bedragen, deze cijfers en procenten dus hoort... zegt u, er is nog meer noodzaak om te hervormen. Maar wat zou er dan moeten gebeuren? Het allerbelangrijkste is datgene wat we eigenlijk al vijf jaar roepen. Is zorg dat je op de drie grote onderwerpen... arbeid, wonen en zorg de regels zo verandert... dat je de economie niet beschadigt... maar dat je de staatsschuld wel weer op orde krijgt... en dat je ook nieuwe kansen creëert. Een van de belangrijkste natuurlijk de AOW en de pensioenen. Als we de AOW-leeftijd volgend jaar al gaan verhogen... met belangrijke stappen, dan zal je zien dat we in, een, in de periode tot 2020 al miljarden weten te besparen. Dus allemaal iets langer werken, maar dan hebben we wel een maan. Moet er volgend jaar ook extra bezuinigd worden? Want ja, dit zijn allemaal dingen die wat voor de langere termijn gelden, maar volgend jaar komt er veel meer tekort bij. Ja, natuurlijk. Kijk, we moeten ons aan de regels houden. Dat is goed voor onze kredietwaardigheid. We willen niet dat we dadelijk als landen als Spanje en Italië in de problemen komen, omdat niet alleen onze staatsschuld toeloopt, maar onze economie ook terugloopt... en onze kredietwaardigheid afneemt, dat kan je niet allemaal tegelijk hebben. Dus we zullen goed naar die regels moeten kijken. Hervormen en alles wat daarmee samenhangt, dat zou je nu als eerste moeten doen. Dat is goed voor de korte en langere termijn. En dan eens kijken bij de definitieve cijfers eind maart waar we dan staan. Laatste vraag. Maandag gaan de drie partijen in het katshuis aan tafel. Hè? VVD, CDA en PVV. Wat moeten die nu vooral gaan beslissen volgens u? Ze moeten nu aan het werk. Ik, ik zou bijna Riet Rutte citeren toen hij ooit Balken in de toesprak. Regeer of treed af. Het speelkwartier is nu voorbij. Rutte zal de PVV onder druk moeten zetten om al die taboes... Wat mijn idealen zijn, namelijk meer kansen creëren om die nu eens van tafel te gooien. En dat betekent dat ze zowel bij de arbeid als bij wonen, ook de hypotheekrenten, dat zullen ze nu moeten gaan doen en daar zullen ze het drijfanker Wilders voor los moeten laten. Goed, dank u wel, meneer Pechtold. Margreet Boeren in Den Haag met de oppositie, Margreet. Want uh, de regeringspartijen beraden zich nog, hè, maar die komen zo ook met reacties. Ja, de eerste is net de roltrap afgekomen. Dat is Stef Blok van de VVD. Ah. En ik zie ook Geert Wilders nu. Die staat bij de collega's van het uh, tv-journaal. Dus ook de regeringspartijen en de getoogpartner zal uh, zo direct met een reactie in onze uitzending komen. We horen van je. En gaan we door naar uh, hoogleraar Economie Erik Bartelsman. Heeft meegeluisterd naar uh, de politici van de oppositie. En hmm. ja... Uh, er ja, veel logische reacties, maar wat je veel hoort is het woord hervormen. hervormen. Ja. Daarover gezegd, dat levert pas wat op de langere termijn ja. wat op. En in, intussen moeten wij dus op de pof blijven leven. Daarover hadden we toch met z'n allen afgesproken binnen Europa dat dat niet verstandig was. Ja, dat is natuurlijk het, het, het, het politieke probleem. Economisch gezien is het het slimste om nu die hervormingen door te zetten. Deze dip van een paar jaar te zien aankomen, dan stijgt het staatsschuld van 70%, van 70 naar 4 of 75% in de volgende jaren. Dat is allemaal geen ramp, dat, dat kunnen we best ons veroorloven. Maar het probleem, het probleem nu is politiek. Nederland heeft heel veel druk in Europa gezet, samen met Duitsland, om te zorgen dat landen dit nooit meer doen. Met de vingertjes wijzen, met de schoen op tafel, uh, keihard zeggen dat het niet kan. Ja, en nu zitten we. Uh, want als we wel heel hard gaan bezuinigen om aan die norm te voldoen, dan draai je je eigen nek om. Ja, maar toch, uh, meneer Pechtold, is, uh, Alexander Pechtold, is dat niet met u eens? Hij zegt, je moet wel degelijk nu uh, gaan bezuinigen, anders loopt die staatsschuld nou, veel te veel op. Hij is wel een goede politicus. Hij zei, dan moeten we in in maart weer verder gaan kijken. Dus ja, hij zegt ja. eerst nu bezuinigen, sorry, eerst nu hervormen, alle hervormingstrajecten doen en in maart Kijken hoe ver we dan staan met die cijfers, nou, veel beter zullen ze in maart niet zijn. Maar dat geeft hier even wat ruimte om een betere steken te ja, verzinnen. Maar wat vindt u van het argument dat die staatsschuld niet te ver op mag lopen... omdat je dan de volgende generatie daarmee opzadelt? Nou, nee, dat is dus het probleem niet. Of je nu bezuinigt of later, die staatsschuld zoals het nu staat... met ongewijzigd beleid loopt op tot 75 procent in 2015. Dat is nog vergeleken met de rest van Europa en de rest van de wereld erg leuk. In Japan is het 200 procent, in de VS is het 100, Europees gemiddeld is 100. Wij zitten daar prima. Alleen, we zitten met die politieke grens van 3,5% of 3% tekort waar ja. we overheen komen. En daar gaat het om: moeten we nu die regel keihard willen vasthouden? Ja, en dan. Uh, die, dat begrotingstekort wordt natuurlijk veroorzaakt doordat we nog steeds in een krimp zitten. Duurt, duurt die krimp gewoon te lang? Nou ja, die krimp duurt lang. We komen uit een uh, beginsel, uit een financiële crisis. Daarna uh, de, de crisis uh, in Europa met, uh, met de staatsschulden in, in het zuiden. Uh, Duurt dat lang? Ja, dat kan nog een tijdje duren voordat het weer terug zijn naar groeivoeten, van wel leren. Een paar jaar wel. Goed, econoom Erik Bartelsman. Praat straks met u verder. Wij gaan naar Maino Remmers, want die is in Oudmarsum in Twente. En ook daar luisteren en kijken ze mee ja. hè, naar de cijfers, Maino. Ja, hoe vallen de cijfers in het land? Uh, Gerard Morsink, ad, uh, architect. Van harte gefeliciteerd. Dank je, vriendelijk. Ja, want op de kop af bestaat uw architectenbureau vandaag 64 jaar. Ja, dank je wel voor de compagnie. Reden voor een feest? Ja. Vraagt het brutale verslaggevertje, halen we de 65 met deze CPB-cijfers? Bestaat u volgend jaar nog? Zeker bestaan we volgend jaar nog. We zetten in op groei. Het ja. lijkt me beter dan op al het negatief te zijn... en uh, alleen maar mee te gaan in de neerwaartse spiraal. En de neerwaartse spiraal kun je ook ombuigen naar groei. Een prachtig kantoor, maar het is voor de helft te groot. De helft van uw mensen hebt u al moeten ontslaan. Veel architecten hebben de, er de brui aan moeten geven. Uh, dit valt zwaar, dit zijn geen goede cijfers voor de bouw. Dit zijn geen goede cijfers voor de bouw, maar de bouw kan zich ook omdraaien en zeggen van... Uh, wij gaan niet alleen maar voor de negatieve, we gaan voor de groei. Ja. En de architecten die zijn voor de helft zijn ze het Maar wij bestaan nog en we bestaan volgend jaar ook nog. We moeten ons aanpassen aan de markt en producten maken die de markt accepteren. Ja. Maar hoe, ja, hoe doe je dat? Hè? We zitten in Twente. Hè? Ik hoor wel een soort nuchterheid. We volgen deze ochtend ook Gerard Lasch. U werkt samen met elkaar, u bent bouwbegeleider. Uh, wijzend op dit bericht net van het CPB zegt u... ja, maar dit is niet de oplossing. Wat bedoelt u? Nou, um, ik denk dat wij, uh, als wij dit gaan doen... 10 miljard moeten bezuinigen, dan denk ik dat we nog verder afzakken... Uh, we moeten zorgen dat het consumentenvertrouwen terug moet komen. Mensen, uh, er moet weer uh, beweging in de markt komen. En dat doe je niet door middel van bezuiniging. Je zet alles daar hiermee op slot. En uh, we moeten zien dat we uh, de boel weer opengooien. Dus er moet weer geïnvesteerd worden. Mensen moeten weer durven. En, en daarmee haal je, ja, je haalt een hoop angst uh, met elkaar uh, naar binnen heen. Uh, Gerard en, en, en Gerard, alle twee Gerard trouwens, ja, de beide Gerarden. Uh, de feestvlag hangt niet uit vanwege het 64-jarig bestaan. Er is uh, een nuchtere houding. Ik denk ondertussen ook Duitsland is vlakbij. Daar gaat het beter. Uh, bewegen jullie die kant ook op? We bewegen ons niet die kant op. Duitsland is er doorheen gekomen door meer geld in de economie te pompen. Misschien ook een idee voor Nederland om dat te gaan doen. Ja. Maar, maar, maar nemen ons... jullie meer opdrachten uit Duitsland aan bijvoorbeeld? Wij nemen geen opdrachten uit Duitsland aan. Het is toch een hele andere cultuur. Maar wij leveren daar wel ontwerpen aan. Maar we doen niet het uh, de gehele bouwproces. Nee, um, Er zijn mensen hier die moesten eruit. Dat is natuurlijk wel pijnlijk, want dat zijn mensen met ervaring... Het is natuurlijk altijd pijnlijk dat je mensen uh, moet ontslaan. Maar van de andere kant, je wilt zelf ook graag overleven. En om ze aan te houden om aan te houden, dat gaat ook niet goed. Nee. Uh, ja, ik denk wel, als je nou deze cijfers ziet, dit is geen fijn rapport natuurlijk. Hè? Uh, wat is het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren nu? Bijvoorbeeld in jullie branche. Hoe zorg je ervoor dat mensen die zo goedkoop mogelijk een tekening willen... en zo goedkoop mogelijk willen bouwen, toch hier op de deurbel drukken? Ja, uh, uh, ik denk dat het toch uh, alles te maken heeft met vertrouwen. En, uh, en dat begint niet bij ons, maar dat begint uh, vanuit de, de overheid. De gemeentes, de provincies en uh, de, de, de overheid in Den Haag. En daar, daar begint alles. Uh, die moeten het goede voorbeeld geven. En dan zullen er meer volgen. Investeringen. Investeringen, absoluut. Ja. Ondertussen is wel de krentenwegen hier neergezet. En hij is goed besmeerd met roomboter. Dat wel, een mens moet optimistisch blijven. Lekker. Het kan nog. Waino Remmers vanuit Ootmarsum in Twente. Met een reactie daar op de cijfers vanuit het land. Zo dadelijk na uh, half negen hebben wij de reacties van de coalitiepartij. Stef Blok van de VVD reageert. En Geert Wilders van de gedoogpartner PVV. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland.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 Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Het kabinet moet 9 tot 10 miljard euro extra bezuinigen als het volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen. Volgens Brussel mag het begrotingstekort uitkomen op 3%. Het Centraal Planbureau maakte vanochtend bekend dat het tekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar oploopt tot 4,5%. Doordat bij bezuinigingen de inkomsten vaak ook teruglopen, loopt het te bezuinigen bedrag mogelijk nog verder op, misschien wel tot 15 miljard euro. De cijfers zijn een tegenvaller, zegt verslaggever Joost Vellings. Ik kan je voorspellen dat dit bijzonder hard eh, aankomt. Een laatste voorspelling bijvoorbeeld van de Nederlandse bank... een paar maanden geleden was 3,7 tekort... en 4,5 begrotingstekort. Dat betekent echt heel veel. Dat betekent sowieso 9 miljard euro... en dan kan je dus nog wel een paar miljard meer optellen. We zitten dus ruim boven de 10 miljard euro. En dat is echt heel erg fors. Het CPB verwacht voor volgend jaar een voorzichtig herstel van de economie. De groei wordt geraamd op 1,25 Slechter dan eerder werd verwacht. Volgens het CPB komt het onder meer door het gedaalde consumentenvertrouwen... de dalende huizenprijzen. Het aantal werklozen loopt volgend jaar op tot 545.000. En in 2014 en 2015 neemt dat aantal weer af. Vanaf maandag praten premier Rutte, vicepremier Verhagen... en PVV-leider Wilders met elkaar in het katshuis over de gevolgen van de economische ramingen. En Wilders wil zich nog niet op miljarden laten vastleggen. We moeten doen wat goed is voor Nederland en wat goed is voor onze kiezer. Dus ja, ik zeg u heel eerlijk, we zullen kijken hoe ver we moeten komen... Uh, maar niet ons blindstaren op cijfertjes, of dat nou de cijfers zijn uit 2013 of uit 2015. Het moet goed zijn voor Nederland, goed zijn voor de Nederlandse burger... goed zijn voor de Nederlandse economie. En ja, maandag gaan we onderhandelen, dat is nu wel zeker. En uh, we zullen zien uh, hoe ver we komen en of het lukt of niet. De VVD wil de verkoop van hash verbieden.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 Daar wordt gebouw voor gebouw uitgekampt op zoek naar opstandelingen van het Vrije Syrische leger. Baba Ammer ligt al meer dan drie weken onder vuur van het Syrische leger. De opstandelingen hebben geen schijn van kans, zegt midden oosten deskundige Bertus Hendricks. Nee, kijk, dat is een, uh, een groep uh, mensen die voornamelijk uh, Kalashnikovs heeft. En uh, tegen tanks is daar niet heel veel uh, natuurlijk te het begin. En zeker niet als uh, nu als sprake zou zijn van 7000 uh, mensen... die van alle kanten, uh, verschillende hoeken, uh, op uh, Babelhammer uh, inzoomen. Uh, en dan uh, uh, van huis voor huis en, en kelder voor kelder zouden willen uitpluizen. Bovendien op een gegeven moment raakt raakte munitie op. Dat, dat zijn ook klachten die nog, uh, nog doorkomen. Bertus Hendricks was dat... Van op sport in Nederland, zelf het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland gewonnen met 3-2. Nederland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten van Robben en Huntelaar. Vervolgens kwam Engeland in de slotfase nog langs zij, maar Robben scoorde in de extra tijd de winnende treffer. Nou ja, als we dan uh, met een klein puntje van kritiek moeten beginnen, uh, mag je het nooit meer weggeven aan een 2-0 voorsprong. Uh, helemaal als je, als je op een EK-stak speelt, dan, dan moet je zo'n wedstrijd naar huis uh, brengen. Ja, nu wordt het nog 2-2 en dan uh, verwacht natuurlijk niemand meer dat er nog een goal valt en dan... Uh, ik zag al aan Van Bommel uh, dat hij hem nog ging spelen, dat hij niet ging schieten. En toen, uh, ik had hem, uh, ik nam hem goed aan, geloof ik met rechts. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik, een beetje geluk dat hij aangeraakt wordt. Van, van richting wordt hij veranderd geloof ik, waardoor hij er mooi in vliegt. Vier minuten over half negen is het. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en nevelig, met vooral in het noorden van het land een aantal mistbanken. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt op dit moment rond 7 of 8 graden.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 Het weekend begint droog en zacht, maar op zondag is het iets frisser... met kans op een bui. AMB Verkeersinformatie. In de Randstad stelt de ochtendspits weinig voor. Er staan weliswaar 20 files, maar ze zijn niet al, niet al te lang. Meestal niet langer dan 2 à 3 kilometer. Vooral rond Amsterdam valt het mee. Wel een lange file in het oosten. Op de A12, Oberhausen naar Arnhem. tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek, 11 kilometer. Op de A15, Nijmegen-Gorkum, springt de file tussen Tiel en Wadernooi eruit. 3 kilometer...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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, CPB-cijfers komen hard aan in Den Haag. Begrotingstekort, u heeft dat nou wel gehoord, loopt op tot 4,5% in 2013. Coalitiepartners CDA en VVD en ook de PVV, wat gaan die doen? Peter Blok in het gebouw van de Tweede Kamer heeft weer reacties. Geert Wilders van de PVV... Ja, bent u geschrokken van de cijfers? Ja, uh, zeker. Uh, er is weliswaar ook iets van economische groei weer uh, um, later in deze periode. Dat is, als je het zo kan noemen, het uh, wat betere nieuws. Maar voor de rest is het vooral slecht nieuws. Uh, het tekort wat volgend jaar naar 4,5 procent gaat. En uh, ja, uh, wij zijn geen cijferfeticisten van de PVV...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 is om eruit te komen met de onderhandelingen. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Wij zijn geen cijferfetischisten en uh, Misschien lukt het, maar misschien lukt het ook niet. Uh, ik heb eerder gezegd, de kans dat het lukt is 50-50. En uh, ja, um, um, dat vind ik nog steeds. Bent u nu iets somberder geworden, 50-50? Nou, laat ik het uh, verstandig zijn en 50-50 uh, houden. Ja, wat, uh, wat moet er nu gebeuren?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 Ja, Joost Vullings in Den Haag. Als wij zo Wilders eens even goed beluisteren... dan um, horen we toch een veel negatievere gedoogpartner van dit kabinet. Um, hij heeft geloof ik wel vijf keer gezegd dat dat langer gaat duren dan drie weken. Ja, dat klopt. Dat... En hij zei ook, um, laat ik nou verstandig zijn en zeggen dat het 50-50 blijft. als ja. dat we eruit komen. Ik krijg toch het idee dat hij het idee heeft zelf... dat het wel eens heel lastig zou kunnen gaan worden. Ja, ik heb het idee dat hij zelf andere percentages in zijn hoofd heeft ja. op dit moment. Maar die, die durft er niet hard op uit te spreken. Ik moet wel zeggen... Dat hij voor zijn doen wel rustig en constructief uh, uh, klinkt, maar goed, hij, hij is er gewoon heel eerlijk over. Van uh, ik sta er, ik bedoel, ik wil eruit komen, ik ga mijn best doen, maar ja, ik weet gewoon niet of het lukt. En inderdaad, de hoop van we gaan even een paar weekjes dat katshuis in. En dan tikken we die bezuinigingen af. Ja, die verwachtingen wil die wel temperen, inderdaad. Ja, toch zal wilden ze ook door de bocht moeten, Joos. Want uh, 16 miljard bezuinigen, als we nu even voorzichtig rekenen op een bierveldje. Met, met uitverdien effecten en zo. Ja, mooi hè. Mooi ja, woord. ja, dat klinkt de heel goed. Ja, ja. Maar, maar dat red je niet met bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Nee, als we dat helemaal op nul zouden zetten, dan, dan, dan, dan hou je dan heb je 4 miljard. Maar goed, dat is natuurlijk onbespreekbaar voor het CDA. Maar goed, daar moet echt iets gebeuren op ontwikkelingssamenwerking. Dat moet het CDA slikken. Uh, ja, ja, Wilders wil daar toch echt iets, iets binnenhalen. Ja, en daarnaast zal je zien dat uh, gewoon de zorg gaat voor ons allemaal weer duurder worden. De, de eigen betalingen in, in verschillende vormen. Uh, ik vermoed ook wel dat de, de ambtenarensalarissen voor één of wellicht wel meerdere jaren. Uh, gewoon op, op de nul worden gezet. En daarmee ook gewoon uh, de uitkeringen. Het btw-tarief, uh, grote kans dat het omhoog gaat. En dan nog een hele, zo'n zeggen, batterij en kleine bezuinigingen. Maar uiteindelijk moet er dan toch ook echt hervormd worden bij dit soort bedragen. En uh, wat zijn dan de hervormingen die uh, op de agenda staan? is een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase. Nou, De arbeidsmarkt wordt altijd genoemd. Dan moet je denken aan het uh, verkorten van de WW-duur... het ontslagrecht aanpakken, de woningmarkt. Wie weet worden we allemaal verplicht onze hypotheek af te lossen. En de AOW-leeftijd, die ging in uh, 2020 al naar 66 jaar. Maar dat kunnen we ook eerder doen. Naast mij zit Bernhard Wintjes van VNO-NCW. gaan we zo mee praten. Ik weet niet of dat mogelijk is in de polder. Maar uh, ook, dat, ook dat dossier komt weer op tafel te liggen. Ja, de polder straks. Eerst maar eens kijken wat de VVD ervan vindt. Peter Blok. Ja, Stef Blok van de VVD, de fractievoorzitter. Het begrotingstekort loopt fors op, dus het best moeten we in. De cijfers zijn inderdaad ernstig en de VVD vindt traditioneel dat uh, overheidsfinanciën op orde moeten komen... dat we rekeningen niet door moeten schuiven. Dus inderdaad, er moeten maatregelen genomen worden. Ja, Geert Wilders zegt van, ja, die 3% uit Brussel. Ik heb niet zoveel met Brussel. 2015, ja, moeten we wel streven naar dat uh, begrotingsevenwicht... of dat procentje in de min? Kijk, de VVD heeft eigenlijk altijd de lijn gehad... dat je rekeningen niet moet doorschuiven... dat je ook niet die rentelasten op moet laten lopen... want dat is weggegooid geld... Dat hebben we nooit gedaan omdat het van Brussel moet. Maar dat we ervan overtuigd zijn dat we hier in Nederland orde op zaken moeten stellen. En ons geld nuttig besteden aan, aan agenten, aan leraren, aan, aan zorg. Niet aan rentelasten. Met die inzet zijn we de verkiezingen ingegaan. Met die inzet gaan we nu ook de besprekingen in. Want dat is nodig voor Nederland. Ja, want Nederland zou bijvoorbeeld als een procent meer rente zouden moeten betalen... wel 7 miljard extra per jaar kwijt zijn. Dat zou de overheid alleen al kwijt zijn. Nou, dat is verschrikkelijk veel weggegooid geld. Maar ook mensen met een hypotheek... of ondernemers die een bedrijf moeten financieren... zouden ontzettend veel last van krijgen. Want ook die zouden meer rente moeten gaan betalen... omdat het buitenland dan naar Nederland zou gaan kijken... net als ze naar België of Frankrijk kijken. Een land wat zijn financiën niet goed op orde heeft. Dus waar extra rente betaald moet worden. Dat wil de VVD echt vermijden. Want dat, dat kost banen, dat kost de consument extra geld. En dat willen we niet. Maar waar moet het mes in? De VVD heeft bij de verkiezingen helder gemaakt met een uitgebreid verkiezingsprogramma dat wij meer dan enige andere partij de financiën op orde willen krijgen en ook hoe we dat willen doen. We hebben meer dan anderen laten zien dat we de overheid kleiner kunnen maken, dat we vooral ook willen dat het verdienvermogen omhoog gaat, dat we concurrerender worden, dus meer banen, dus dat de inkomsten toenemen. Daar zijn we helder over geweest. Een groot deel hebben we weten te realiseren in het regeerakkoord. Daar moet nu een schep bovenop. En die onderhandelingen ga ik met vertrouwen tegemoet... omdat ik weet dat ik nog een heel pakket maatregelen heb... die ik eerlijk aan de kiezer heb gepresenteerd. En die we nu opnieuw in kunnen gaan zetten om die financiën op te krijgen. U gaat maandag het katshuis uh, Ja, Wat mag absoluut niet gebeuren? Het zou ontzettend slecht voor Nederland zijn als we het uiteindelijk niet eens zouden worden. Onderhandelingen zijn lastig, het gaat om, om veel geld. Het gaat natuurlijk ook om partijen met verschillende wensen. Maar Nederland heeft wel enorme behoefte, punt 1 aan een stabiel kabinet... en punt 2 aan een kabinet dat die financiën op orde brengt... en ervoor zorgt dat die economische motor weer gaat lopen. Dus de inzet is echt om eruit te komen. Ja, maar Wilders die zegt van ja, die cijfers kunnen we best een beetje loslaten. Ja, als dat gebeurt, zegt u, loopt u dan gelijk het katshuis uit? Natuurlijk is het zo dat uh, coalitiegenoten, CDA, PVV, de, de gedoogde partij... dat die anders aankijken tegen de nodige maatregelen dan de VVD. Toch Nogmaals, daar zijn we ook de verkiezingen mee ingegaan. Wij wilden het meest hervormen, het meeste financiën op orde krijgen. Maar nee. laat u die cijfers los, ja of nee? Natuurlijk laten we geen cijfers los. Omdat het doel van de VVD uiteindelijk is... om überhaupt van al die tekorten af te komen. Die tekorten zijn alleen maar het doorschuiven van rekeningen. Zorg er alleen maar voor dat die rente oploopt. Dus het doel van de VVD is uiteindelijk natuurlijk op een overschot te komen. Dus dat betekent dat we scherp in moeten zetten... op het heel sterk terugdringen van die tekort. Hoeveel weken gaat dat duren, dat bekvechten en dat onderhandelen? Nou, bekvechten, daar gaan we geen seconde aan besteden. Voor de onderhandelingen heb ik komende drie weken de agenda vrijgemaakt. En uh, nou, dat is een behoorlijke tijd. En dan moeten we spijkers met koppen gaan slaan. Dank u wel. Ja, drie weken. Wilde zei al, dat wordt veel langer. Dat heeft u kunnen horen. En er zal waarschijnlijk gepolderd moeten worden. Want uh, een van de toverwoorden vandaag is hervormen. Wij spreken straks werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes... en FNV-voorzitter Agnes Jongerius met hun reactie op de cijfers. Zo dus. Eerst de verkeersinformatie René Passit. Het is mistig, Lara. In noord holland Zeeland en Limburg heeft het verkeer daar ook af en toe last van. Want daar is het zicht soms onder de 200 meter... Met de files valt het allemaal weer mee. 17 zijn het er nu. Vooral rond Amsterdam, weinig files vanochtend vanwege de vakantie. Een lange file bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland. Wij knopen het Velperbroek 8 kilometer. En het begint vast te lopen op de ring van Rotterdam. Want er een kapotte vrachtwagen staat onderaan de afrit Rotterdam Centrum. En dat zorgt nu op de A20 al voor file vanuit Hoek van Holland 6 kilometer. En dan doorstukkelen tot aan de A16, alles bij elkaar 9 kilometer. Het is verstandig om voorlopig via de zuidkant van Rotterdam te rijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen geweest. FNV-voorzitter Agnes Jongerius is hier. Mevrouw Jongerius, welkom. Dank u wel. En Bernhard Wintjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... zit in de studio in Den Haag. Meneer Wintjes, ook welkom en goedemorgen. Goedemorgen. Had u nog hoop dat het zou meevallen? Dat vraagt u aan mij? of Ja, u dat nou vraag ik nou. eerst maar aan u. <laughs> ja, ik, ik vind 4,5% natuurlijk een ongelofelijke klap... Ik vind daarnaast wel gelukkig een aantal andere positieve ontwikkelingen in de cijfers. Dat in ieder geval de economie volgend jaar weer gaat groeien. Dat de wereldhandel zelfs naar richting 6% gaat groeien. Dus de uitdaging is heel simpel. Zo snel mogelijk de Nederlandse economie laten groeien, uit de crisis laten groeien. En dan zal daarmee uh, ook het, het, het tekort automatisch omlaag gaan. Daarnaast hebben we natuurlijk zonder meer extra zware bezuinigingen nodig. Goed. Bij ons ook, maar zoals zei het al, FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Mevrouw Jongerius, welkom ook in de uitzending. Wat is uw eerste reactie op de cijfers, de voorspellingen van het CPB? Nou ja, 2012 in deze cijfers ziet er niet mooi uit. Uh, voor een deel door onszelf veroorzaakt. Ons Nederland, ons Europa. Uh, uh, maar uh, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn we in 2013 weer op 3,3 procent aangeland zonder uh, uh, bezuinigingen, zonder hervormingen. In dus 2015. 2015, ja. 2015. Ja. Uh, uh, en je zou dus kunnen zeggen, jongens... dit is ook een mooi bericht... Want, Want u zegt eigenlijk, het komt ook wel weer goed. Hoe nee, zegt u eigenlijk dat we niet zoveel hoeven te doen? Uh, dat, dat zeg ik uh, uh, inderdaad. Ik zeg, uh, het domste wat je nu op dit moment zou kunnen zijn, uh, doen... is uh, proberen het slimste jongetje van de klas uh, te spelen. Met uh, de meeste discipline in Europa als het om begrotingen gaat? Met begroting de meeste gaat. discipline in Europa als het om uh, begrotingen gaat. We, hebben, we zien ons graag zo uh, graag als dat slimste jongetje van de klas. Uh, maar dankzij uh, ons enorme bezuinigingspakket... Uh, uit het regeerakkoord presteren we net iets beter... dan Griekenland, Italië, Spanje en Portugal. We doen het dus slecht economisch gezien. Dat hebben we zelf veroorzaakt. En het stomste wat je zou kunnen doen... is dit slimste jongetje te willen blijven... en dan uiteindelijk het domste jongetje te blijken zijn. Ja, Daar, meneer Wintjes, bent u het vast mee eens. Want u geeft net al aan, je moet de economie laten groeien. Stimuleer dat. Aan de andere kant zegt u... Je moet ook wel degelijk fors bezuinigen. Waarom? Ja, ik, ik heb met stijgende verbazing de uitspraken van Agnes jong is gehoord. Ik ken haar als een verstandige vrouw. We weten toch met elkaar tot wanneer we naar 4,5% tekort gaan volgend jaar. En pas in 2013... 2015 in de buurt van de 3% komen. Dat ja. we toch een gigantische hypotheek naar de toekomst verleggen. Dat is toch totaal onverantwoord voor ons. We zullen toch moeten zorgen dat we in 2015 bij onze vergrijzing op zijn minst in de buurt van de 0,1% komen. Wat we ook afgesproken hebben in Europa. En dat we dan proberen met elkaar zonder de economie in problemen te brengen. Ook in 2013 zo dicht mogelijk bij de 3% te komen. Dat is goed beleid. Maar ja, u mag je zeggen, Wintjes, het gaat vanzelf. Dan, dan ben ik wel benieuwd wat uw uh, bezuinigingen. Uh, uw bezuinigingsvoorstellen zijn. Want u zegt tegelijkertijd ook, en dat heb ik overal al kunnen lezen... dat u wil dat er niet te scherp wordt bezuinigd. Precies. Omdat dan uh, we... In de recessie blijven. Je moet eerst afspraken maken. En ik hoop dat dat in het katshuis gaat gebeuren. over 2015. Daar moet gewoon een cijfer uitkomen. zwaar onder de 3,3 procent. Anders is deze economie in de toekomst gewoon doodziek. U weet wat er dan nodig is. Hè? Dan is er misschien wel 16 miljard aan extra ja, bezuinigingen. Nou ja, dat nou. zijn de hervormingen die we moeten plegen. Kijk, we hebben maar twee zaken. De hebben er geen succes van. Hè? Dat, dat duurt altijd even. Ja, daarom zeg ik 2015. Concentreer je nou op 2015. Probeer daar. Nee, probeer je moet. Je bent verplicht daar tegenover de Nederlandse bevolking. te komen tot werkelijk een bezuiniging dat je ongeveer in de buurt van die 1% komt. Reken dan terug naar 2013, wat dat betekent voor 2013. En probeer dat gat met 3% verstandig en zo goed mogelijk in te vullen. Hmm. Maar nu maar denken, met 4,5% kunnen we mooi leven... en het gaat vanzelf al over, dat is levensgevaarlijk. M mevrouw Jongerius, u hoort het. U zegt onverstandige dingen, vindt meneer Wientjes. U bent ja, levensgevaarlijk ja, bezig als u uh, het op zijn beloop laat. Uh, en dat allemaal op de vroege, uh, op de vroege ochtend... Uh, ik zeg niet laat het allemaal maar op zijn beloop. Ik zeg... Kijk nou even in de cijfers wat er uh, gebeurd is. Het feit dat in Nederland, en het Centraal Planbureau zegt het ook, hoe komt het dat we dit jaar zo slecht presteren? Dat komt door het gedaalde consumentenvertrouwen. Dat gedaalde consumentenvertrouwen heeft het kabinet ons aangedaan met dat enorme pakket aan uh, bezuinigingen. Ja, dat is verleden, verleden, verleden. Nou, de toekomst. En, en naar de toekomst toe gaat het er dus om hoe schaar je het uh, consumentenvertrouwen, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen er weer een beetje zin in krijgen. Hoe mensen er een beetje lol in krijgen. Hoe mensen ja. er weer een beetje vertrouwen in krijgen. En dus en nu zeggen, weet je wat, we gaan stoer doen bovenop die 18 miljard. Mm -hmm. We flikkeren er gewoon nog 16 miljard bovenop. Dat is het recept om inderdaad het okay. domste jongetje van Europa te Dat worden. Dan gaat het niet goed komen, zegt u, met de Nederlandse economie. Met alle gevolgen van die, mevrouw Jongerius. Maar wat ik eigenlijk zorgelijker vind, is uh, de discussie tussen u beiden, de werkgevers en de werknemers hier in de uitzending. Want we hebben het... Vele politici al horen zeggen vanochtend... er zal hervormd moeten worden en daar hebben we de polder ook bij nodig. Bijvoorbeeld als het Zo gaat het. om het hervormen van de arbeidsmarkt. En u ligt nu alweer rollenbollend over straat in deze uitzending. In oh, de dat studio. Is, dat valt wel mee. Nou, we blijven oh, beleven. Het is het niet tussen u beiden. Dit is natuurlijk een fundamenteel verschil. En, wij concentreren ons op de groei van de economie. Daar moet je voor zorgen. Wij zeggen, daar zijn, wij zeggen voor. daar zijn we ook Ja, oké, okay, maar daar moet je absoluut geen lasten gaan verhogen. Ik hoor van u verhalen over belastingenverhogingen, de rijken laten betalen en ik weet niet wat allemaal, vennootschapbelasting gaan verhogen. Dan maken we de kans op groei, terwijl de wereldhandel zo sterk groeit, alleen maar kapot. Daarnaast vind ik ook, we moeten deze gelegenheid gebruiken, dat weet mevrouw Jonggeers even goed als ik, om een aantal hervormingen te plegen. We moeten in de arbeidsmarkt doen. We kunnen niet doorgaan met het huidige systeem van, van bijna vier jaar WW, plus Onslagsysteem wat niet functioneert. De uh, andere kant zegt mevrouw Jongerius: Ik vind de flexibiliteit te hoog. Laat ons om de tafel gaan zitten en een deal maken. Laat onze loonkosten ja. voor de komende jaren ongelooflijk terugbrengen en daarmee onze concurrentiepositie in de wereld versterken, waardoor we verder groeien. Nou, laten we daar even mee beginnen, mevrouw Jongerius. De loonkosten. Uh, de loonkosten. Uh, in een tijd uh, waarin consumenten geen vertrouwen hebben, als je ziet. Uh, de koopkrachtplaatjes, zoals die ook in de CPB-cijfers zitten. We krijgen een enorme klap mee van het vorige pakket van 18 miljard. Ja. Uh, als je uh, luistert naar verstandige mensen, uh, zoals Christine Lagarde uh, van het IMF, uh, Pascal Lamy van de uh, uh, Wereldhandelsorganisatie, die zeggen, de landen waar het nog een beetje goed gaat, moeten zorgen dat de consumenten hun vertrouwen houden uh, en niet ja. te fors uh, gaan uh, bezuinigen. Ik hoor niet veel andere supporters voor de nullijn uh, dan meneer Wintjes. En dat is niet zonder uh, reden. Mensen de lonen op nul zetten, dat is niet de manier. Manier om het consumentenvertrouwen in Nederland aan te jagen. Aan, aan de andere kant, kosten gaan voor de baat... als je ons uh, meer uh, concurrerend maar maakt als Nederland... trek je de economie dan maar niet was, sneller vlot? Was het maar zo dat de kosten voor de uh, baat uitgingen? Ik ben ook voor meer economische groei. Ik vind dat we moeten zorgen dat die oplopende werkloosheid... Aangepakt wordt. Mensen moeten eh, niet meer bang zijn dat ze hun baan verliezen en moeten zo snel mogelijk van werk naar werk geholpen oh, uh, worden. Maar deze oplopende uh, werkloosheid is het effect van teruglopend consumentenvertrouwen. En je moet wel de goede maatregel nemen okay. uh, bij dit economisch beeld, en dat is niet uh, het consumentenvertrouwen nog verder in de put proberen te Meneer Wintjes, u wilt de loonkosten lager houden. Dat begrijp ik vanuit werk. Maar als je kijkt naar pure economische wetten... dan zie je toch ook dat uh, als consumenten minder te besteden hebben... doordat de lonen laag blijven, relatief laag ten opzichte van prijsstijgingen... dat ze minder te besteden hebben. En dat zal, dat zal dus voelbaar zijn. In de ja, hele als, we nou, als we nou naar de huidige situatie kijken... even los van onze internationale concurrentiepositie... waar vriend en vijand zegt natuurlijk als je een nullijn handhaaft, word je sterker in de wereld. Dat is vanzelfsprekend. Maar als je kijkt nu naar de, zaal, de cijfers op de eerste plaats. 4,5% tekort. Mm -hmm. Ik garandeer u als we daar niets aan doen... Dan, la, dan verliezen we morgen onze, onze AAA-rating. Zeker, dat is een zekerheid. Daar durf ik alles op te verwedden, mevrouw Jongerius. Dat betekent dat we 7 miljard meer aan rente gaan betalen in Nederland... en voor de bedrijven tientallen miljarden meer. Dan zijn we toch dom bezig. Tweede punt is consumentenvertrouwen. Als wij zo verstandig zouden zijn, mevrouw Jongerius en ik... met onze collega's, uh -huh. om een absolute nul af te spreken... maar dan ook heel breed. Hè? Breed in het bedrijfsleven, breed in de zorg. Van de artsen tot de schoonmakers. Alles bevriezen, ook de bodem. En we zouden de ruimte die in het bedrijfsleven zit... en ik geef toe, daar zit hier en daar wat ruimte. Niet bij de bouw, niet bij een, een groot deel van mijn achterban... maar wel bedrijven die nog goed draaien. Dat stoppen we in het probleem van de Waarjongens en de WSW... waar mevrouw Jongerius zo hard voor vecht. Als we dat met elkaar doen, dan helpen we de overheid, we helpen onszelf. En de, inflatie gaat naar de binnenlandse inflatie wordt nul. Ik heb de cijfers gezien van het CPB... dat de importinflatie, althans de inflatie vanuit ja. de olie... ook nul wordt gezien voor de komende jaren, althans de groei daarvan. Ja. Dan hebben we bijna een nul-inflatie en een nullijn... en we, en we groeien uit het probleem. Meneer Wintjes, namens de werkgeversorganisatie VNO-NCW, dank u wel. En Agnes Jongerius uh, van de FNV. Hartelijk dank voor uw komst ook. Het polderen moet nog van de grond komen. <lacht> maar ik zie u nog lachen, mevrouw Jonger. Het kan nog. Er mag nog gelachen worden. Mijn moeder was niet een vrouw die ik sprak over... dat heerlijke Indië, tempeldoel, acht luidjes. Vanavond, 7 uur. Adriaan van Bis over het geboorteland waar hij niet werd geboren...